In deze nis van krimpend licht wacht dit woord op wie het leest. Het richt zich op, kruipt langs de wand en vlijt zich tegen je oor. Til mij op van het papier, spreek mij uit en zet mij neer, waar schaduw langs de muur beweegt en licht naar binnen keert. In deze nis van stilte Terwijl alleen de tijd nog kraakt en is verdeeld in maten, zingt het zijn winterslied van wat zwaar is en wat licht, wat open en wat dicht is. Proef mijn zout en smeer mijn honing, laat mijn gist zijn in jouw brood, laat wat dood lijkt leven, maak wat donker is weer licht.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 Wat open en wat dik is. Proef mijn zout. Smeer mijn honing. Laat mij gist zijn in jouw brood. Laat wat dood lijkt leven. Maak wat donker is. Wie licht. In deze nis van krimpend licht. Wacht dit woord op wie het leest. Het richt zich op.